Wij beginnen de les 141 van Zoger. Het moet een bijzondere les zijn, want de Zorger is bijzonder hier. Wat betekent die, die ijzeldrijver? Wat betekent op weg zijn als twee grote kabbalisten op weg zijn? Wat betekent dat Rabbi Elazar dat daar... Die gaat, en dat wordt vermeld, vermeld, vermeld, vermeld, vermeld wordt in de Zoger dat die gaat naar, dat die op weg is, gaat naar zijn schoonvader. Wat hebben we daaraan? Ja, wij weten dat in de Zoger net zo even min als in de, zo so eveneens als in de Torah staat, geen woord wat overbodig is, wat niet uh, geestelijk informatief is, ...voor de geestelijke groei van degene die dat uh, leert. Wat betekenen alle dingen? Heerlijk, geweldig. Andere aspecten. Die twee punten waar we het goed hebben al geleerd... ...ook daarvoor uh, over de, in de, dat in de ABWI... ...dat er zijn twee punten. Eén punt is die... Uh, zo so is twee, twee Shabbat, ja, twee Shabbat, mijn Shabbat, en twee Shabbat, twee Shabbat, lachere Shabbat, en hogere Shabbat. En zo uh, so ook malchut en bina. De hele betekenis en de hele richting altijd, als ik leerde de, leer de eerst voordat jij begint de les, of voordat wij onze les beginnen, richten jezelf op het doel van de schepping. Ja? Het doel van de schepping is, om het goede te brengen aan de schepsel. En om, het, dat, om dat te verwezenlijken, wat heeft de schepper gemaakt? Hij heeft de partnerschap aange, aangegaan, partnerschap, de partnerschap tot, eh, tot stand gebracht, tussen de malgoed, die geen licht kan ontvangen, die djinn is, en de bina die uh, barmhartigheid is. En daarom alleen door die twee krachten die wel zich manifesteren in, in het heelal, op die manier de schepping kan voortbestaan. Dus daar is altijd, richt jezelf altijd aan die aan die overweldigende gedachte dat die twee moeten bij elkaar zijn. Dat is ook wat hier verteld wordt. Over die twee punten, die kunnen we ook terugvinden. Die twee punten, de partnerschap tussen de eigenschap van, van dien en de eigenschap van barwa barwartigheid kunnen vinden. We ook in, dus manifesteert het zich uh, in de tweede simsul. Door de tweede, tweede centrum. En dat betekent dat in elke sfera, nu als gevolg van de tweede centrum, in elke sfera hebben we deze verbinding. En dat is geweldig. Dat is de tikkoen, dat is de correctie. Dat de malgoed steeg op naar de plaats van de binnen. En nu hebben we twee punten in elke sfera. Van de insluiting van de malgoed. In de Bina kan men wel ontvangen. Dat, duidelijk, dat is de ontvangst, zoals wij dat noemen, miftiger. Maar van de insluiting van de van die, van die, van in van die, eigenlijk... in Malgoed, Malgoed eigenlijk, de van de mal goed, mal goed op haar eigen plaats. Niets verdwijnt in het geestelijke. Dus als wij zeggen dat de mal goed, als gevolg, let op, goed geestelijke zeg dat, verbanden steeds onder ogen zien. He, weten is niets in het, in, in het geestelijke. Weten is dood, zonder de verbanden. Kijk nou, net zoals in de taal. Ja, als je neemt bijvoorbeeld. Woorden, woorden op zichzelf zijn net als, net, net, je kan, ze hebben geen beweging. Maar door de verbindingen, als je kan wel weet die te verbinden, door, door allerlei hulpwoordjes, etc. Dan wordt het samenhang, dan dat is leven. Zo so is het ook in, in het geestelijke. Dus... Dat in elke sfera hebben we en niets verdwijnt in het geestelijke. Dat betekent dat van de tweede tsimtsu is de partnerschap tussen de malchut en de bina. Dus de malchut steeg op naar de bina. Maar niets verdwijnt in het geestelijke. Dus de malchut op haar eigen plaats, als het ware, blijft staan. Duidelijk. Niets verdwijnt in het geestelijk. Dus, en die vorm dan die, vorm dan die minuula. Die kan door zichzelf, want dat is de ware mal goed in elke sfera. Die laat het licht niet passeren. Man mag niet vanaf de eerste zimtzum geen, enkele sfera, geen enkele, enkele parzuf. Laat het licht, macht het licht, licht door doorlaten via die Meneula, via die ware malgoed, die niet verbonden is met de bina. Maar de malgoed die verbonden is met de bina, die wordt als bina. Dus, betekent daarvan dan kan men wel ontvangen. Dat zijn die twee punten waar we nu over leren. En waarom spreekt dat, dat, hij? Hij spreekt in het algemeen, dat die in de aboeima zijn want vanaf de Abouhima eigenlijk begint dit alles De mogen, alle mogen doorgevend van de mogen, alles begint dan van de Abouhima en daar zit zij dan die verborgen die uh, Malgoed de Malgoed eigenlijk, Malgoed de Malgoed zit in het hoofd van de Atik maar heeft natuurlijk haar uitwerking in uh, Abouhima uh, in het hoofd van de Abouim, maar waarom niet zozeer in Arihantin? Arihantin is toch, ja, is toch boven de, uh, uh, de Abouim, omdat Arihantin en, en A en Atik beide vormen, wat welke sfera? Atik en Arigampin, dat zijn allemaal ketter, als je dat in het algemeen ziet, dan is het Atik en Arigampin is ketter. Dus, wat betekent ketter? Atik heeft eh, onder de derde atiek, als je dat neemt, tien spheerot van ketter, dan is het drie sferot, drie eigenlijk bovenste, dat is Atik, en daar staat die Malgoed achter, de ware Malgoed, de Malgoed en zeven onderste van de ketter dat is dan het, als het ware de zeven in, daar regeert geen malgoed, dus daar malgoed kan niets uh, haar, haar werking kan ze niet de malgoed, de malgoed uitoefenen uh, als stopper en precies dezelfde verhouding is in de Abou Yima en Jirsut, ja, abuima en Jirsut, die zijn opgebouwd. Dat is dan de, uh, de van de Gochma eigenlijk, en Bina, Gochma en Bina. Dus, maar dan is het, uh, abuima komt eigenlijk van de Bina natuurlijk. En die is opge opgebouwd op welke manier? Drie bovenste van die, drie bovenste, die zijn abuima. En zeven onderste zijn uh, hier zo. Dus net zo op, net zo'n verhouding, precies, let op. Niets is, alles is, dat is een ijzeren logica, de goddelijke logica. Als je die, die verhoudingen leert, en nou dan, dan weet je hoe dat functioneert. Het is niet zomaar geloof, geloof, te gaan boven het verstand, maar wel terwijl jij de logica aanvaardt... die absolute uh, oorzakelijkheid. Uh, van de ene komt de andere met alle absolute. Dus nou, dus abu precies dezelfde zijn opgebouwd. In de abu onder de abu staat die malchut de malchut als het ware. Dus die of uitwerking van die malchut de Die malchut die niet doorlaat het licht. En in, de, in het hoofd voor die Malchut, de Malchut, bestaat er nog, is er wat, Malchut, de Malchut, wie is boven de Malchut, de Malchut? Jesod, de Malchut. Ja of niet? En tot de Jesod, de Malchut, kan wel ontvangen worden. En dat tot je Jesod en dat van die en zeven onderste van de Bina, oftewel de, wel de die kunnen ook net zo ontvangen als Arie -Pin kan ontvangen en okay. precies dezelfde vinden the wij dezelfde opbouw als je dat één keer weet dan weet je hoe dat functioneert dus hebben wij precies dezelfde opbouw bij Zon Zieranpin en Nukwa ook Zieranpin en Nukwa is, it, is the precies hetzelfde opgebouwd dat boven de gezet, dan hebben we de zeerampien en als het ware, het ook net, net als een stopper is, die kan niet um, daar is net zoals malgoed mal mal die niet doorlaat het licht. en daaronder heb je, heb je dat, heb je daar ook zeven onderste die wel kunnen ontvangen de, dus op die manier de pagina Tzadi Bet. 92. Hasulam, de linker kolom, de regel. Oh, die heb ik niet, want ik had. Welke regel is dat um, waar de tweede linie begint? 14. 14. ok oké. Oké. We zeer schomer. Maan, Michalaleha, we goed. En dat is wat hij zo gaar zegt. Maan, Michalaleha. Maan, Michalaleha. Hij die deze punt, die maar goed, maar goed, schendt, um, schende. Schend. Uh, and so forth. punt. kvar data 15 Shigula hu abovima veribua hu zon zestin amal le abovima vy go igula we gaan 17, de aboe, hu gaan naar shebetuham hoe ik We gaan naar 18, de pet beginnen. Hier gaat hij ons erg geweldig uitleggen. Zo so, zien we op, op de ene les, geeft hij al een beetje zo'n inleiding, zo so, houdt ons een beetje. So, een beetje. So, uh, in ongewissen als het ware schijnbaar. En op een andere les, op een les, de volgende les, geeft je dan onthulling. Moet je zo zien. De kabbalist, zoals grote kabbalist, zoals die jehoeden, hij past zichzelf zijn, zijn uitleg helemaal aan de manier waarop het licht zich manifesteert. Ook Ari doet precies hetzelfde. Hoe? Eerst komt het licht... Eerst wordt het licht ervaren door wat? Door welke kant? Door achoraim. Ja. Eerst het licht wordt ervaren door achoraim Goed opletten. Achoraïm is duisternis. Dus de zeven onderste. Daar waar we licht, waar normaal als duisternis wordt ervaren. En daarna de volgende. Dus de, en dat is dan het stadium van... Uh, verhulling van het licht, het licht wil zich manifesteren naar, aan een glie, ja, aan, aan een toestand van sferen, wie, wie, wie, wie dat ook mag zijn, maar die heeft nog geen kracht, die heeft alleen kracht om alleen door Agoraium de achterkant, als het ware, van het licht te ervaren. En de hele clue is om niet te vluchten van deze toestand. En de volgende toestand is, en als een, wie weet dat, wie leert dat, die weet dat, ah, dat het een voorteken voor mij is. Nu begrijp ik dat niet, en dat is geweldig. Ik voel wel, wel een grote lijnen, wat het is, maar ik weet nog niet, ik begrijp nog niet dat in vele zo veel momenten, dat ik kan ik niet grijpen dat. Dan betekent dat jij voelt Agorai. En dan weet de Kabbalist dat de volgende, het volgende stadium is de onthulling. Dat betekent Panim, het gezicht van het licht. Dat is dan onthulling, dat is net als een explosie. Altijd op die manier verloopt, verloopt de bevatting. Nieuwe bevatting altijd op die manier. Zonder duisternis. Vanuit de duisternis kan men het licht zien. Altijd zo. Maar moet men, men moet bereid zijn. Om telkens in die duisternis. in Ingaan. In, in, in, in gaan. is dus net als Moshe deed. Steeds op de berg. Steeds in de wolken. En dan uit de wolken zie je weer. Hemel. Blauwe hemel. En dan komt weer een andere wolk. Ga je hoger op, op, op de berg precies dezelfde op die manier. Zo so ook de zoger is ook, ook het uitleg van de zoger en de zoger en de uitleg van de zoger ook op die manier is geschreven. Daarom op de ene les voelen wij dat hij voelt het ook zelf dat het net of het verhullen is. Betekent hij geeft eerst een soort basis waar wij nog niet uit kunnen komen en op de volgende les is het weer onthulling. Nou wat hij nu vandaag Oh, dus op deze les, vorige les, was het veel ook van die verhulde dingen. En vandaag geef je dan onthulde fase. Dat is dan belangrijk, omdat weten dat het zo werkt, dat het zo functioneert. En dat ook, ook bij jou is elke toestand, elke vooruitgang wordt altijd op die manier gemeten. Op de mate waar, waarin jij kan verdragen de duisternis. De duisternis van die fase waarin jij verkeert. En niet vluchten. Quaria okay. data 14. Jij weet het al. She igula hu abovim? Dat igula, oftewel de rond, dat is abovim. dat weten we, ja? Dat is veribua en de vierkant. Zon, dat is zon, zeerampine nukwa, zestin, hamal bishim le abavojima, dibe kleiden abavojima. Zoals we hebben dat de tofferde, twee shabbat, shabbatot. Dat shabbat lachere shabbat op shabbat, zon, steigt op, lachere shabbat, steigt op, naar hochre shabbat, etc. We zestien, we nicht, la, go, i, gula, en die zon worden samengevoegd tot de rond. Binnen die rond bevinden zich. We malchut zeventien, de abo, we jima, hem, en en nog hebben we malchut, die, de malchut van de abo, dat is Nikuda punt, dat je die binnen hen is. We eerst bij be Malchut, also, bet beginot. En er zijn in deze Malchut van de Aboïma twee aspecten. Achten. Schehen, miniula, u mifteha 19. din ni trane kuda behei hala. Behei hala. Wehi rak 20 hinaat. Jesuut scheba malhut. Wehi beshameshet rak bejersuut. Hut oplekken. Nu is helder, helder. Hij is helder in deze les. En nu kijk dit ook. Zeg dit dus. Twee. Maar goed, zij heeft twee. Twee aspecten van de miniula, Schehen Miftecha, dat die zijn Miftecha, de slot. De ene heet slot, we weten dat, die Malgoed, de Malgoed. U Miftecha en de sleutel. <laughs> 19. Schehen Miftecha, nee, kran, nee, koud, dat Miftecha, die sleutel. Heet Nicodabé heet een punt, altijd een punt is altijd slaat op de malgoed. Zo onthoud het heel goed. Want een punt betekent zwart, ja? een zwarte puntje, dat is altijd malgoed. Geen andere sfera is zwart. dat de, dat de sleutel heet Nicodabé Gala, heet een punt in de zaal. Dat Zoals so de letter bed. Herinner je nog de letter bed zoals je had verteld? En het is geweldig wat we zullen leren van die letter bed. In de letter bed, het begin, de eerste letter van de Torah, breeshit. En daar zit dat puntje in de letter bed. Maar dat is ook dat is dat. Shihira, uh, Pina, Tisot, goed. Dus de Miftecha, die heet punt in de Heychala, net zoals dat puntje in de letter bet van, de, van het eerste woord van de, bris, de Torah, Brishit. Dus dat is de Malchut, wat die het licht wel doorlaat ja, en alles opbouwt. En kijk naar nou, hoe hij ons vertelt. She hij raakt we hier raakt en ze is alleen twintig. Je nadert je soort goed. Dat is bijzonder belangrijk omdat je onthouden jezelf. Dat is niet de malchut eigenlijk. Dat is je soort van de malchut. Oké? Okay? Je soort van de mal. Je dat in de malchut is. Kijk, okay, dat is wel malchut, maar dat is niet de malchut. De malchut, maar je van de malchut. Daarom. Daarom is het wel legitiem te zeggen, wat hij zei, dat zijn twee aspecten in de malchut. De ene is je soort van de malchut En die, dat is de sleutel, die of in de abo dat is de 49ste poort. En uh, de malchut de malgoed, dat is de 50ste poort. 21. Ah, nog niet. We hier... En dat is dus Jesuot <coughs> van de Malchut. 20 Na de koma. shame Shameshet, Ragba Jesuot. En die wordt gebruikt alleen in de Jesuot. Dus in de abo, in ten andere van de Abouwehem, de, de Bina, daar wordt uh, alleen in de Jesuot gebruikt en niet in de Abouwehem. Het is bijzonder belangrijk Abouwehem in Jesuot, want dat is het het eerst eichlik manifestatie and van Mohen aan de scheeping. Einen twintig. Vaminiula gie malchut sche bemalchut. Twee in twintig. She gie nikuday mamash. Vigie mechamashet rak ba abou -ab jima alleen. Punt. Waar minniula en de slot, konond houd dat wordt minniula. Hij mal ze ba dat is malchut die in de malchut is. Ze hij nekudaem, zeit dat is daadwerkelijk de middelste punt. Dus ze hij we hij en die wordt gebruikt alleen in de in de aboima in de hogere aboima. Dus als we zien, let op. Als we kijken nu naar wat hij ons had verteld grafisch. Maar ik wil niet tekenen. Want tekeningen, dat is, is... Ik heb hekel aan die tekeningen. Want ik wil graag tekenen wanneer het nodig is. Maar opleiden van de teken, met de tekeningen. Want men gaat onthouden de tekeningen. En dat is gevaarlijk omdat men beeld gaat maken. Dat is verschrikkelijk om beeld te maken tussen jouw innerlijk en de schepper zelf. Geen enkel beeld moet daar zijn. Geen enkele voorstellingen die van welk materieel, of weet ik veel, uh, associatief, uh, associatieve aard dan ook mag het zijn. Dus het moet puur zijn. Dat is het leven. Uh, maar hoe kunnen we dat zien, wat hij nu ons vertelde? Het is Aboeima is rond, ja, en de zon die steeg, die steeg nu op naar de Aboeima, die zijn de vierkant, ja, vierkant die zit in die, dus grenst aan die vier punten, vier punten grenzen wel aan die rond, duidelijk, hè? wat ik zeg. Probeer opbouwen jouw geestelijke verbeeldingskracht. Dan hebben wij, helemaal in het midden van de rond, hebben wij de malgoed, de malgoed. De malgoed, de malgoed, want, want malgoed is de, malgoed, de mal goed is de laatste, die laatste station. Dus malgoed, de malgoed is echt de middelste punt van die, dus ja, dus de punt net zoals bij een rond, heb je altijd een middelpunt in het midden. Dat is de malgoed, de malgoed. En je soort van de malgoed, waar ligt je soort de malgoed, mal Dus die, die miefdige, waar ligt die? Gewoon, geef mij aan, gewoon, gewoon waar ligt hij? Gewoon wat je wat je denkt. Rond, rond, mal goed. Huh? Rond of boven of beneden of boven. boven. Dus even boven de die middelste punt. malgoed, de maalhood. Ja of niet? Want het is je soort van de malgoed. Ja? En we spreken van or yashar. Ja en niet van oor magi. En or yashar betekent het licht net zoals kav van boven naar beneden. Dus even boven de even boven de punt, ja, of boven de middelste punt, de middelste punt laat niet naar, uh, licht niet uh, doorheen komen en die bovenste punt wel. Dus je soort van de maan. Eenmaal weet je dat, eenmaal kan je jezelf uh, aanleren die steeds meer en meer leren die verbanden te leggen. Ik hoop dat we aan het einde van de les weer een beetje zo'n oefening maken om verbanden te leggen. Uh, iets, ik zal komen met iets op dat wij uh, zullen dat gaan doen, dat wij zullen zien hoe geweldig is het dat jij, en hoeveel, hoe geweldig me, veel al heb jij in petto om zelf in staat te zijn, tot conclusies te komen, absolute conclusies te komen, eh, waar de Nobelprijswinners in de ontologie geen raad mee weten. En dat zullen we beleven in het derde gedeelte van onze les. Dus waar zij leren, professoren worden, allerlei dissertaties schrijven en Staat al, in het, staat al in de Kabbalah al, al 3000 jaar, de 35 jaar geleden is de Torah gegeven en nog steeds begreep men niet. En dat is, jullie zullen zelf, wij zullen samen vanaf. We van willen ook, huh? ook niet begrijpen. We willen ook niet begrijpen, maar dat is niet belangrijk. Maar, ja, maar we zullen zien ook aan het einde van deze les. Hoe geweldig jij, hoe geweldig kunnen we al vanuit de bron zelf. Conclusies trekken, geen conclusies, maar de verbanden leggen, nog een keer, verbanden, conclusie is al iets wat al, al uh, eindig is, maar we verband, it is verbanden leggen in de geestelijke, dat is leven, Begrepen? Wat betekent dat, wat betekent Josef, wat betekent Jacob, het is niet zo, je moet altijd kijken naar relatie van iets, wat betekent dat in relatie tot dat? Dat is beweging. Dat is geestelijke beweging. En niet gewoon, gewoon iets op zichzelf. Iedereen begrijpt wat ik zeg. Niet uh, gewoon op zichzelf. Okay, okay, je zegt oké, okay, binnen. Oké, binnen. Welke binnen? Het is binnen. Altijd moet je die verbanden leggen. Welke binnen? Is dat binnen? Is dat zeven onderste van de binnen? Is dat bovenste binnen? Is dat van de wereld? het is, is dat dat? Altijd... Verbanden leggen. En dat. We gaan steeds meer en meer leren dat, dat te doen. Uh, 23. We zeggen. Ze Chekatou. Nog een keer. Erg goed. Deze les onthult die dingen. Die. Jehoede onthult in deze les. Vele dingen die geweldig zullen ons doen vooruitgaan. וזה שאומר 24, מן דה איל לגו חלנל דה גולה וריבוע. כלומר, 25, לבחינת מלחות דה אבו וימא, שאי חלל דה אבירה, זה סנטוינטה דילה, לא יתידה, לטר דהה הוא נקודה שריה. 27. Klomar, lemakom hanekuda de emtzaïta. We paggen 28b. We zeggen er uh, 23. Kom, probeer jou uitrust te geven. Spaar jou niet, jezelf. Je, want niets, alles wat je doet vanavond is alleen maar de toevoeging aan jezelf. En niet, duidelijk, dus hoef je je absoluut niet uh, goed, goed, goed onthouden. Hoef je niet zelf een positionering uh, aandoen. Een uh, positionering, hoe je dat gepositioneerd bent. Laat jezelf gaan gewoon. Jezelf zal je vinden direct na de les. Maar laat je gewoon gaan. Wat je hoort, gewoon laat opnemen in jezelf. En dat zal de grenzen doen... Uh, ver, ver, ver, ver, verstellen. Ver, ver, ver, verleggen. Ver, verruimen. Precies. Dat, daar gaat het om. De grenzen te verruimen. Laten verruimen. De anderen gebruiken daar paddenstoelen. Alle andere dingen daarvoor. Begrijp je dingen. En jij hoeft het niet. Dat is, dat is natuurlijk. en Dat is alleen maar leven geeft wat we, wat we leren. En het is verruimend. We zijn meer. En dat is wat hij zo zegt. 24. Maar de eier go halal de gulawe ribu. Hij, die binnenkomt in deze ruimte, en dat ruimte is het halal, net zo so wordt als, als, als wat hij zei in de in regel 14, dat hij die uh, schendt, schenden, en schenden Zie dat? Schenden heeft dezelfde wortel, dezelfde stam als halal, als gewone ruimte. Hole ruimte. Ook de hole ruimte waar de schepping werd gemaakt, is ook, heet ook halal. Ja, de hole ruimte. Dat is wat hij ook zegt hier. Hij hey, die binnenkomt, die halal binnenkomt, die ruimte welke ruimte, die de ruimte van de rond en de vierkant zoals boven gezegd werd dus waar de beiden eh, samengevoegd zijn zoon en abouima en hij die daar binnenkomt, betekent man opbrengt daar naartoe en wil iets daar doen, let op 25 je mal goed de abouima schichalai dat wil zeggen, waar naartoe hij zegt, dat wil zeggen naar het aspect malgoed van de Aboima. Welke Aboima zijn gelen die ruimte, de Avira ruimte? Dus, en, ook, en ook wat hij zei, dat uh, schende, dus die ruimte, dat ruimte en schending. Dan is het, mag je die, dat is, is van hetzelfde woord. Dus die mag je niet schenden, de Abouim. De avira, die le loit het de lucht waarvan wordt niet, is niet kenbaar. Omdat Abouim alleen maar chassadim willen, willen, en dat kan je niet kennen. Kennen kan men zoals we dat geleerd, alleen licht hoogma kan je kennen. Deelig. Le Atar de gahune kuda sharia naar de plaats, kijk, kijk wat hij zegt ons, dus iemand die binnenkomt naar de plaats, waar de nekuda rust op. 27. maar dat wil zeggen, kijk wat hij zegt ons, dat wil zeggen, naar de plaats van de, de middelste punt, dus iemand die komt naar de plaats van de middelste punt, betekent dat die dat die daar uh, licht hoogma wil laten aantrekken aan die Malchut de malgoed en daar is verbod van het centrum alle dus wie dat wel doet zegt die, we pagimbe en schade brengt eran aan die halal, aan die abuwe 28 en dat is, kijk, dat is wat hij zegt man, me, me, dat is ook in de Torah, staat het, wie, wie schendt, en schendt is hetzelfde woord als aboïma. Dus wie aboïma schendt door door uh, proberen licht gochma aan te, aan te trekken aan die Malgoed de Malgoed. De heino. Sherotse. geweldig gaat hij ons on, onthullen van, kijk, 28. Naar de punt. De hainu. Sherotse le hamschich or le tocha halal 29. Shela mot yumat. Ki asurle le ba shum or. Kijk waar de Torah overspreekt. Dat is heel iets anders dan alles wat ik geleerd dat De Torah en al die wetten. Denk, niemand snapt een woord daarvan. Waarom? Het, is, het, is, het heeft geen, geen zin. Kijk wat hij ons vertelt over die. Wat schenden, dat, schenden die. Die. Wat betekent dat? De nu dat wil zeggen. Sherotzele Seele Wat betekent dat, dat schenden? Dat, dat wil zeggen dat hij wenst aan te trekken. Het licht aan te trekken. Dus licht aan te trekken. Lettó halal, naar die halal, naar die abuwima, naar die plaats, naar die ruimte van de abuwima, shela van haar. Dus naar die malchut eigenlijk. Mot jumat die zal zeker gedood worden. Ki asur zeker geestelijk natuurlijk, heilig geestelijk Ki asur lehamshich Bashum or, want het is verboden om aan te trekken aan haar, aan die malchut, de malchut van de Abouïma. Geen, absoluut geen, geen licht mag men aantrekken aan die malchut, de malchut. Als wij dat zo leren, als wij zullen goed st steeds opletten dat wij niet zullen trekken licht naar de malchut, waar dan ook, want die Abouïma bevindt zich overal. Aboui begint zich overal. Dus in elke tien hebben wij ook die, die als een, proto, een prototype van de, of de tegenligger van de Aboui. Daar moeten we, als wij zo leren op te letten, dan krijgen we het eeuwige leven. 30. Na de punt. We all dag tief Tira u, de hainu, umika 31, tira u, de dekai, de kai, al nekoda de imcaita. Kijk wat je zegt ons. Weil daar en over deze geschreven dus over deze malchut, de malchut, die in de abouima is de middelste. ...punt in de Abu'i'ma... ...is geschreven in de Torah... ...tira-u... ...ja... ...vrees uh, daarvan... vreest dat... ...kijk in de Torah is geschreven... vreest voor die malgoed... ...om geen licht, hochma aan te trekken... ...aan die malgoed, die malgoed... ...dat is de vrees... ...van de Torah en wie... ...wat de Torah schrijft, ...en wie dat schendt... ...wie deze malgoed, die malgoed schendt... Die zal wel zeker ter dood gebracht worden. Dat is wat de Torah, waar de Torah over spreekt. En niet iets anders. En niet dat iemand dan een, een, een lummel die opeens op, op Shabbat die gaat naar een bos. En die gaat. Uh, hoe zeg je dat? Die gaat wel takken. Ja, tak, hout verzamelen voor omdat, uh, om, uh, omdat het koud is en hij wil dan een beetje dan zichzelf te verwarmen en dan word hij, en dan word hij, daar, en dan word hij daardoor gedood dat is da daarover spreekt daarover daar, daar spreekt de Torah niet over okay. dat is goed opletten dat geen woord in de Torah heeft te maken met met die dood, fysieke dood. Waarom moet nog een mens nog gedood, fysiek gedood worden? Als hij zichzelf, als hij zichzelf dood, uh, uh, geestelijk. Moet je, nog, moet je hem nog doden, nog fysiek? Het staat geschreven als Shem zegt... Uh, Hashem wil niet de dood van Rishayim. Hashem wil de dood, de dood niet van boosdoeners. De hele bedoeling is genezen. De Torah is gegeven om genezen en niet om te heersen over de wereld. Niet proberen de hele wereld te, te, oh, uh, een lesje te geven. Of uh, een trots over, over, over iets hebben. Maar genezen. Tot leven te laten komen. Dat, daarvoor is Torah gegeven. En die heeft, die heeft die kracht om een mens eeuwig leven te geven. Um, en daarom is het, kijk wat je zegt ons... Um, we al daar en daarover, over die malgoed de malgoed geschreven wordt, tira u, vrees die, vreest die malgoed de malgoed, zegt hij in de Torah. De hainu dat wil zeggen zoals in de Torah staat het geschreven, om um ik dat de schepper zegt, en van mijn heiligheid, mijn heiligheid moet je vrezen. omdat mijn van mijn heiligheid moet je mijn heiligheid moet je frazen. want malchut de malchut is natuurlijk is absoluut heilig iets. daar mag je niet aankomen. waarom niet? dat is de malchut van de tzimtzum ale da, daar komt het licht pas uh, bin, uh, met, uh, met na de gemartikun, koen. Dus vanaf de uiteindelijke correctie. daar moet je niet aankomen. daar eerst de simzum alev en daarom zegt hij daarover en mijn van mijn heiligheid zult gij vrezen dicht dat, dat en dat is geschreven van mijn heiligheid zult gij zult gij zult, zult jullie zullen jullie vrezen de kai dat het slaat op al nekoda demsaid dat het slaat op de middelste punt. Duidelijk. Dat is wat er, waar het over geschreven staat. En de andere punt, herinner je nog de andere punt? Daar, daar staat het over die niftige over de sleutel staat het geschreven. Herinner je nog? We shamro. We We Dus uh, wak, wak over die andere maar goed. Moet je waken. Waken is heel iets anders. Duidelijk. Waken. Dat betekent, jij kan wel daar, dat gebruiken, jij kan wel daaraan komen, maar moet je wel waken. Waken om niet, om, niet uh, op, uh, om, om om alleen van hart, van de jesot te ontvangen en niet de maar malgoede. 32. We Shomer. 32. we nekuda, nekuda, we kule. A nekuda, ba etsem nikrani. We abo we jima, hem havaia de sharia, Alla. de gai 34 nekuda. Kielken hem satim ala a... De loo 35 id galia, de letma chasavat visa bahem klal de volgende pakina. Zadi Gimel de 93. Hasulam de rechter kolom, de eerste regel, visa ani Hashem, ani Hawaii. Dus herinner je nog in dat vers waarin hij zegt dat. Wij schaptoetait is maru, Sátid het dit in de natuur, staat dit. Wij maru, Ki ani ashem, anië ashem. Sátid erin is nog en mijn shabbaten zult hij waken over mijn shabbaten. Sátid. Ki ani ashem, anië ashem. Wat ik ben Hawaii, ik ben ashem. Dus, wat betekent die Ani, ik, ik, ik ben ik en Hashem, Ani, ik ben ha, ik, ik en Hawaia. Dat is wat hij ons gaat vertellen. Uh, de vorige pagina, de regel 32 in de linkerkolom. We zullen en dat is wat hij zo gezegd, we gaan hier naar kouda en deze punt, we willen aan kuda kouda bij het ik 33, anni De punt zelf, let op, de punt zelf heet Annie. Ik, wij weten wel dat, maar goed, heet ik. Ja, Annie. Goed opletten. Annie. En als je die drie letters, als je dan eh, nun verplaatst, zie je dat? De tweede, het tweede woord van de regel 33. Annie betekent, het is altijd maar goed. En maar als nun verplaats je, zet je aan het einde van, de, van dat woord, dan wordt het één. Wordt Herinner je nog, één is ketter. Dus, je ziet het wel, in dat woord zitten twee betekenissen. Eén, zo so, ani, dat is maar goed, en als je nun aan het einde van, de, van het woord zet, dan wordt het één. Eén betekent geen. Uh, en Dat is ketter. En dat is wat waarom, waarom ook gezegd wordt. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. Zit dat in dat woord Ani. 33. Dus de Nikodas zelf heet Ani. De Malchut heet Ani. We abo yima, hem Hawaii En abo yima, dat is Hawaia. Dat is de, de kracht van uh, Hawaia... Uh, de scharia alle dat de nikuda die punten maar goed rust erop. De haai nikuda. dat deze de punt, deze punt dus rust op die abawim. Wat betekent dat? De 34. al alkeen hem satim ila adeloid galia. Wat betekent dat die maar goed rust erop? Dat betekent dat die goed zit ingebakken, als het ware, in die, in, die, in het hoofd van de Abu Yima, die al kent, want, want daarom, hem, de Abu Yima, zij, zij zijn satim ila'a, zij zijn Allah, zij zijn verborgen, de Abu Yima. In over haar, in haar, door haar. De law in Galia dat, dat zij niet kunnen onthuld worden. Ja, die Malchut, die Malchut, die staat dan onder Abu Ima en laat hen geen, als het ware, zij hebben alleen maar Chassadim, maar ze kunnen nooit, Abu Ima kunnen nooit Chochma ontvangen. Zij zelf verkiezen Chassadim. De let hem klaal. Want Maharshawa betekent gedachte. Geen gedachte kan hen bevatten. Dus geen gedachte betekent gedachte betekent gogma. Kan hen bevatten betekent geen, geen, geen gogma kan. De Abu kan kunnen geen gogma tot gogma komen op zichzelf. Ze hebben ze altijd. Verborgen betekent, on, uh, betekent. Niet gekend. Kennen is altijd Gogma. Hoe, hoe, hoe kan het zijn dat als er geen kennen is, dat het licht niet kan komen bij Gogma, dat als je dat er toch een spirituele dood op staat, als je het toch doet, want dat kan niet. Begene hoe iets wel geboren kan worden als het niet kan. Kijk. Oké, okay, dat is erg goed. Dus hoe kan je dat als de Gogma daar niet binnenkomt, hoe kan je dan, hoe kan je als je daar komt, hoe kan je dan Gogma, uh, hoe kan je dan wel Gogma uh, aantrekken en laten komen in deze plaats? No, okay. Dat de huh? nee, is ook een goede vraag. Een goede vraag. Nog een keer. Ja? Dus de Aboima, ja abo iedereen weet het, Aboima in het hoofd. Ja, hebben ze ketter kutter, Gogma en bina. Dus. En, de, en dan, als het waar, en daaronder staat het dus, kwam, kwam onder de Chogma kwam de malgoed. Malgoed de malgoed. Ja, als gevolg van het simt bed. Dus de vraag, Marco stelt, nou oké, okay, hoe kan je dan verbieden zoiets? Ja, dat het Chogma niet aangetrok, aangetrokken wordt aan, aan die malgoed de malgoed. Die daar staat, ja, in het hoofd van de aboïma als Abouima toch geen gochma aantrekken en komt daar geen gochma daar. Ja, moet je zo zien, erg goede vraag. Dat betekent zo, moet je zo zien. Bij de, in de Abouima, we hebben gezegd, de malchut, de malchut kan het licht niet ontvangen. Ja, het licht niet ontvangen. Maar de soort van de malchut wel, ja, of niet. Daar kan ook, daar kan wel uh, ligt ontvangen worden. Abou op zichzelf hebben geen interesse voor, geen interesse voor kochma. En dat Abou kunnen niet kochma, niet gekend zijn, betekent dat die zelfs wanneer God loot is, dat op. Normaal in de kattenoot, in de kleine toestand staat de Malchut de Malchut waar in bij Abou onder de kochma. In de gadluut, wat wordt het in de gadluut? In de gadluut. In de Godlood, Goed opletten, wat ik probeer te zeggen. Verbanden te zien. Dat is goed dat jij zegt, maar dan nu probeer die verband te, te leggen. In de gadluut. Het licht moet komen, gogma, wie moet ontvangen? Voor wie moet, moet, moet gogma komen? Gogma wordt aangetrokken voor wie? Voor zon, voor de zon, ja of niet? De zon hebben de chogma nodig. Geen anderen hebben de chogma nodig. Nou, de chogma moet dus aangetrokken worden naar de Jirssoet, ja of niet? En de Jirssoet geeft het verder, dus de zeven onderste van de Bina, die ook tien sweet hebben op zichzelf. Die moeten, die moeten wel chogma hebben, maar abouhima niet. Maar wie zal dan doorgeven aan. Jissud, die onder de Aboeima is zal aan Jissud doorgeven de Chokma. Natuurlijk Aboeima moet het doorgeven. Maar dan de Aboeima dient als doorgeeflijk -like, ja? van de Chokma in de Gadloos aan ja, de Jissud. Ze hebben geen enkele behoefte, maar ze gewoon, laat het door, door, laat het door, die, die, goch hoe? De malgoed, ook die mal goed, die Mal de malgoed, goed opletten wat ik zeg. We hebben dat ook geleerd. Dus we hebben dat alles geleerd in de zomer maar nog een keer, goed opletten. Die mal goed, die mal goed in de grote toestand. Wat gaat gebeuren in de grote toestand? Die mal goed, die mal goed. Daalt af naar de P. Nee, ja, lukt, naar de P van de Abou Dus Abou Yima in de grote toestand, die halen hun eigen en Pinin Malchut in het hoofd. Ja? En daaronder komt die Malchut de Malchut dus te staan. Dan hebben wij vijf sferot, volle sferot van de Abou Ja of niet? Vijf sferot in het hoofd van de Yima. Als je heeft vijf sfeerot, dan natuurlijk komt daar licht hoogma, natuurlijk komt. Alleen die malchut, die malchut, die laat die hoogma nooit naar beneden, nooit tot de komt. Maar de hoogma wordt aangetrokken. Ja of niet? Niet, niet aangetrokken door Abouhima, door hun eigen behoefte. Maar in de grote toestand is er wel sprake van de Gochma dat die Abouhima aantrekt omwille van de zon, om, om te geven aan Jirsut. Klopt het? Dus, wie, wie trekt de Gochma aan vanaf, de, vanaf het moment dat de mens hier op aarde is gezet? Alleen de mens, door de man. Deelik. Dus iemand die dan aantrekt dat licht gochma, dan veroorzaakt hij dat zijn man die stijgt omhoog totdat die komt tot de, tussen de abbewe jema. yima. dan gaat het omhoog en dan licht. daarna komt licht van abbe, en dat is licht dat, dat geen tweede Tsimtzum kent. En dat licht komt naar de Abowima en dan push die, die malgoed, van de aboehima, naar haar eigen plaats. Maar verder gaat niet. Alleen die, die heeft dus de kracht om die malchut te laten zakken alleen naar de P. Niet verder. En zelfs dan, zelfs dan, we hebben geleerd in de Zoger dat het is niet gekend, het is niet bekend, of, ze, of die of die of die malchut doorgezakt was van haar eigen plaats van de Gogma naar de malgoed, Of niet? Waarom is het niet bekend? Nu. nu? Omdat het geen bevatting mogelijk is. Omdat, of ze in katnoot zijn of in de Gadloed zijn, is het om het even. Waarom? In de katnoot staat dan de malgoed onder de Gogma. Ja of niet? Bij hen. Welke lichten ontvangen ze? Hebben ze dan twee? Alleen twee kilim, kettergochma van de Abouima. En lichten een nefresh Ja of als nu in de gadlut de Mahmoud, die zak naar de P, die heeft nu vijf kilim. Geweldig. Maar Abouima, met al die vijf kilim, zij zelf, Abouima, zij zelf ontvangen alleen maar chassadim En dat interesseert hen niet of zij. Twee kilim hebben of ze vijf kilim nu aanmaken omwille van de lagere. Voor de lagere zetten ze die vijf vijf maken ze maar. Voor de rest voor zichzelf hebben ze of vijf of twee. Uh, ze hebben alleen maar chassadim. Duidelijk? een beetje kan beantwoord. Dus uh, de mal goed, Nog een keer. En nu het antwoord nu echt, echt in het kort, voor ik kort in te gaan. Dus op zichzelf genomen, Abu Yima blijven altijd in chassadim. Dus dat is, betekent dat van hen kan je niet licht aantrekken naar die maalgoed de maalgoed licht hoogma, Van hen zelf. Maar omwille van het licht door te geven aan de zon dan komt er wel en ook dan niet in de Malchut de Malchut. Ook, ze, ook dan komt het niet in de Malchut de Malchut zelf. Dus van de kant van de Abouhima niet. Maar de mens, de mens die dan die aantrekt, de mens die dan probeert, want de Abouhima is, is geconstrueerd op de manier dat zij weten de Wetten. Instinctief als het ware. De wetten van de Al. Ze zullen het niet toestaan om het licht. Laten binnenkomen in de gogma. Okay. In de gogma. In de, de, de malgoed, mal malgoed. Licht gogma in de malgoed, mal malgoed. Maar de mens als de mens wenst dat te doen. De mens aan de mens is gegeven de vrije wil. Dus de hele, de hele geestelijke ladder werkt. Uh, veel. Daar kunnen geen fouten gemaakt worden. Maar als de mens door, door het op een, op, een, op een zouden willen, om een verboden vrucht om dat op die manier aan te trekken, ligt gogma naar de malgoed, de malgoed. Hoe kan je dat aantrekken? Als de mens in onze wereld, die wil via de linkerlijn gogma aan te trekken, onder de haze. Nou, dan precies dan, en wat je ook doet, en je geestelijk kan je ook. Dan, de op die manier veroorzaakt hij uh, dat de hele ladder op die manier kijk uh, hey, als iemand zo wil doen, dan gaat hij dan man op man, zeg het, man omhoog brengen. En de man natuurlijk gaat naar de uh, ...via de onreine krachten omhoog. De ene tegenover het andere is het geschapen. En... ...dus op die manier... ...kan die dan wel... ...voor zichzelf... ...niet op de schaal van de... ...atseloot zelf... ...dat die daar zou plaatsvinden. Maar... ...dat zou wel... ...via de... ...de malgoed de malgoed... ...zo dan als het ware die zou beïnvloed worden op een of een andere manier, omdat er licht door die man zou ook aan, uh, aan kunnen raken de mal de malgoed. Dus Dat is. Maar toch, ik begrijp dit systeem wel, maar waar, wat voor een schade kan er dan toebehoren worden? Ik bedoel, het is een niet. Oké, okay, niet aan de wereld. En de hele bedoeling is om. Uh, de hele bedoeling is, kijk, moet je zo zien. Dat is een goede vraag. P probeer het, te, welke schade kan je inderdaad toebrengen aan, aan, het, de, aan, de, aan het geestelijke of aan die helige, het heilige systeem, het heilige systeem. Natuurlijk niet, hier kan je geen schade toebrengen op zichzelf. Nog een keer, net zoals aboehima. Aboehima is rond. Aan rond kan je niet schade toebrengen. Maar als je dan. Hier is het ook antwoord. Dat geeft heeft jou ook antwoord. Als de zon steekt op naar de Abou Dan is het vierkant die komt. We hebben dat geleerd op de vorige lees. Als de, als de zon stijgt op naar de Abou Gewoon verbanden leggen. Dan zal je dat deze vraag ook. Zou zal, zal je aan jezelf stellen. En niet proberen mee dat ik jou uitkauw. Is we hebben dat geleerd. Als je dat zo, een beetje zou leren, verder... Kijk, we hebben dat geleerd op de vorige les. Herinner je nog? Of een les daarvoor. Dat over die twee Shabbat, dat de lagere Shabbat, de zon die steigt op naar de Abouhima. De zon is vierkant, en Abowima is rond. Dus rond kan je niet Abowima op zichzelf hebben, geen dien. Maar de zon heeft wel dien, des te een mens hier op aarde, die dan zo'n gaat zijn man en man op, op laten komen naar boven. Is ook net zo als uh, vierkant. Nou, de, en dan beteken dat betekent dat dien, als het ware, de wortels van dien steigt op, net zoals de zon die vier vierkant komt in de, in de rond. Goed opletten wat ik, wat ik probeer te zeggen, dat hebben we geleerd. Wat hebben we geleerd? Dat toch wel abo ten aanzien van de zon die opgestegen waren, worden ook beïnvloed door die dinim van de zon. Hebben we geleerd dat? Ten aanzien van zichzelf, de hoge wereld, ons hadelijk kan nooit uh, kan nooit worden door lachere, maar in de relatie tot bestaat abuwe jema op zichzelf staande. dat is rond bestaat zon die die dienim hebben dat is vierkant die zon nu steekt naar de abuwe die heeft wel dienim in zichzelf Oké. Okay. bij het opsteigen je de dinim niet, ja, de dinim worden kenbaar, wanneer het van boven naar beneden gaat. Maar oké, okay, maar toch wel komen de ab, de zon komt in de aboïema, sluit zich aan in de aboïema. Dan hebben we geleerd, van, hij heeft ons geleerd in de zomer, dat ook de aboïema, hij heeft de volgende toestand, niets verdwijnt. Dat is wat je moet leren. Geestelijke verbanden, niet met je kopie, dat, dat zal jouw reding geven. Hoofd, je hebt een goede hoofd om, om Natuurkunde te leren. Maar probeer het hoger nog gaan. Hoger dan alle natuurkunde. Niets verdwijnt in het geestelijke. Nog een keer. Aboïma op zichzelf, die blijven altijd rond. Nu komt de volgende toestand. Dat zon steegt op naar die Aboïma. Dat is toevoeging aan de Ab. Dat is, dat, hè, de dat is een toegevoegde toestand aan Aboïma. In die toegevoegde toestand hebben we iemand die rond is. En daarin is de vierkant. Iedereen begrijpt? Die rond blijft op zichzelf bestaan. Maar nu omdat de lagere zin heeft of behoefte heeft. Om naar de mama te komen. Oké, okay, dan de mama ontvangt ze hen thuis maar. En dan zegt ze, dag, die, die, okay, die hebben een beetje uitgerust, een beetje gegeten een beetje cadeautjes ontvangen, die kinderen, en dan dag, zo, ga ik weg. Nou, mama, ah, mama bleef dezelfde, ah, ah, papa en mama bleven dezelfde. Ja, voordat de, kind, de kinderen binnenkomen ja, ook naar hen, of komen hen op bezoek, of, of gaan ze van hen weg. Maar toch, iets, iets komt, dat de toestand iemand op zichzelf, ...hebben zij niets te maken met de toestand van, van de kinderen die komen naar hen toe. En toch, door de komst van die kinderen... ...en die kinderen vertellen dan, dan dit en dat en die goede en slechte nieuws doet er niet toe. Dan komt er een toegevoegde toestand duidelijk... ...de volgende toevoeging aan de toestand van de, ab, van de vader en de moeder. Door al die verhalen en door het verblijf van die kinderen... Uh, in het weekend dat ze bleven met de kinderen. Natuurlijk worden ze beïnvloed, maar door beïnvloed, door dit in de tweede toestand. Niet in de toestand daar voordat de kinderen naar hen kwamen. Duidelijk? Die verbanden moet je leren leggen. En dan zal ik begrijpen dat ook, dat als iemand dan zo'n man doet opstegen, dan is het ook precies hetzelfde. Dan in de vorm van schade wordt dan als het ware toegebracht. De gogma, duidelijk. Maar hoe precies komt wel. De principes, gewoon, belangrijke principes.